Volgens fractieleider Hamer doet het kabinet recht aan de commissie... en erkent het ruiterlijk dat er fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld bij het inlichten van de Kamer. Ze noemt het allerbelangrijkste dat het kabinet lessen trekt voor de toekomst. sp leider Kant vindt juist dat het kabinet helemaal niet erkent dat er fouten zijn gemaakt. Volgens haar is de brief zo geformuleerd dat je daar alle kanten mee op komt. D66 zegt tevreden te zijn dat de harde conclusies van Davids worden overgenomen. Bomexperts hebben op het station in Den Bosch geen explosieven gevonden. Volgens de politie wordt het station daarom op korte termijn vrijgegeven. En dan kan het ook het treinverkeer bij Den Bosch weer worden hervat. Het station in Den Bosch is sinds vanochtend 8 uur dicht vanwege een bomalarm. Een man had vanmorgen in een trein gezegd dat er een bom zou afgaan. Passagiers sloegen alarm, waarna de man werd gearresteerd. Volgens bronnen binnen justitie is hij geen terrorist, maar een verwaarde man... Experts en een speurhond doorzochten de trein en een station, maar volgens de politie leverde die zoekactie niets verdacht op. Autofabrikant General Motors wil 2,7 miljard euro staatssteun van verschillende Europese landen om Opel te reorganiseren. De Duitse overheid moet 1,5 miljard euro bijdragen. De rest van het geld moet komen uit de andere landen in Europa waar Opel actief is, zoals Spanje en Groot-Brittannië. De autofabrikant wil in totaal 8300 banen schrappen bij Opel in Europa. Middel de helft daarvan verdwijnt in Duitsland. Vorige maand werd bekend dat de Opelfabriek in Antwerpen de deuren helemaal sluit. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Opel volgend jaar in ieder geval kiet speelt. General Motors wilde Opel vorig jaar verkopen aan het Canadese Mike na, maar zag daar op het laatste moment vanaf. Het weer, de zon schijnt geregeld en het blijft droog. Het is iets onder nul. Morgen kans op enkele sneeuwbuien en het blijft koud. Dit was het NOS Journaal.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 is nothing on The phone rings on a nightstand. Somebody whispers hello. I don't know too many words after so many nights. Somebody whispers hello. I. Ball for me to ever, ever love somebody else And now I don't know what I love ZeeFM yeah, yeah. ZeeFM In 2010, al twintig 20 jaar Een zee van muziek En een golf van informatie ZeeFM at every time. soon. And all I want